11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jaarlijks komen 3000 mensen bij een bedrijfsarts vanwege gehoorschade opgelopen tijdens het werk. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zijn het vooral bouwvakkers. Maar dat betekent niet dat het probleem in die sector ook echt groter is. De bouw is de enige branche waarin actief gehoorschade wordt opgespoord, zegt het centrum. De meeste werknemers dragen wel gehoorbeschermers, maar die werken niet altijd goed. Bovendien kunnen ook chemicaliën gehoorschade veroorzaken. Bij een brand in een bloemisterij in sint willebord in Noord-Brabant... is een man van 70 om het leven gekomen. Hij woonde in het pand. Een politieman die de man probeerde te redden... is met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis gebracht. Er was zoveel rook dat de brandweer toen die aankwam niet naar binnen kon. Na enige tijd sloegen de vlammen uit het dak... en was blussen niet meer mogelijk. Inmiddels is de brand onder controle. Kroaten kunnen vandaag hun stem uitbrengen... in een referendum over het homohuwelijk. Tegenstanders ervan hebben het referendum aangevraagd. Volgens de Kroatische publieke omroep... is 59 procent van de bevolking tegen het homohuwelijk. Ook zouden 104 van de 151 parlementsleden tegen zijn. De voorstanders van het homohuwelijk... hebben de steun van de regering. Gisteren gingen in de hoofdstad Zagreb... honderden voorstanders van gelijke rechten voor homo's de straat op om tegen het referendum te protesteren. Tegenstanders van de thaise regering... zijn vannacht het politiecomplex binnengedrongen... waar premier Shinawatra de nacht doorbracht. Zij is ongedeerd naar een andere locatie overgebracht. Bij ongeregeldheden is vannacht op straat in Bangkok... een aanhanger van de premier doodgeschoten. Gisteravond was ook een dode gevallen... bij confrontaties tussen aanhangers en tegenstanders van de regering. Het weer...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 Dit is Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, welkom in tweede uur. Om vijf voor half twaalf ongeveer in spoor terug. Het tweede deel van mannen huilen niet. Over de psychische gevolgen van oorlog bij veteranen. Waarvoor het zover is. Is duiken we eerst opnieuw de 19e eeuw in. Ja, vanavond begint op televisie het tweede deel, dat is om tien voor half negen. Het tweede deel van de serie O'Hanlon's Helden. U hoorde nou de, de herkenningstune waarin rijschrijver Redmond O'Hanlon... niet alleen de wereld intrekt, maar ook het verleden. Want Redmond O'Hanlon vindt eigenlijk dat hij niet in de juiste eeuw geboren is. De negentiende eeuw is zijn eeuw. En zijn helden zijn dan ook personages die in de negentiende eeuw op avontuur gingen. Hij volgt het spoor van een aantal van die helden... en dat leidt hem tot in alle uithoeken van de wereld. Van Pakistan tot Alaska en van Afrika tot in Zuid-Amerika. Nou, collega-programmaker van de tv Roel van Broekhoven... legde die reizen vast en zit hier nu aan tafel. Naast hem zit uitgever Emiel Brugman, nog uh, halftijds bij Atlas. Um, ook uitgever van O'Hellen, heb ik begrepen. En net zo gefascineerd door de 19e eeuw als de schrijver. En ook betrokken bij het boek dat bij deze serie gaat verschijnen. Nou, is dat nu wel duidelijk... Uh, waarom u hier ook zit. Van harte welkom, alle twee. Ook in de verkeerde eeuw geboren, Emiel. Dat valt wel mee. Hoewel ik steeds meer denk... Um, dat ik steeds verder de geschiedenis in wil. En ik zou eigenlijk de 19e eeuw willen hebben... maar dan met penicilline. Want... Nou, ik denk dat er meer tijd was voor dingen. Ik denk dat er minder afleiding was. Um, maar er waren natuurlijk ook al die vreselijke ziektes. Waar ik, ik, waarschijnlijk zou ik al lang niet meer leven als ik in de 19e eeuw geboren was. Dus met penicilline wil ik wel. Ik hou meer van de literatuur van de 19e eeuw. Ik hou meer van de reisboeken van de 19e eeuw. Dus... En ook van de, van de wereld van de 19e eeuw. Ik bedoel, wat, wat, wat, wat is daar nog niet aanwezig? Heel specifiek van wat er nu wel is. Wat. wat... Nou, ik, ik denk dat er voornamelijk aanwezig was... een mogelijkheid om nog dingen te begrijpen. Ik begrijp zo weinig van de wereld. En um, als je de boeken uit de 19e eeuw leest... over wetenschap, over, over biologie... dan denk je, ja, dit had ik allemaal nog net kunnen begrijpen. Je had nog een homo universalis kunnen en, zijn, en bijvoorbeeld, het, ja. ja. En speelt ook mee dat, kijk, als we nu iets willen zien... ontdekken wat we nog niet menen te weten... moeten we naar Mars of naar de Maan of weet ik waar naartoe... Daar viel nog een hele wereld. Er lag nog voor alles open allerlei blinde, blinde vlekken in, in de wereld die te ontdekken waren. Ja, en die waren natuurlijk ook op. in de geografie. Hè? Je, kon, uh, je kon naar Afrika, je kon ook in Australië, je kon, je kon, over de hele wereld kon je nog plekken ontdekken waar mensen niet eerder geweest waren. En ik denk, als ik, als ik iemand als Darwin lees, dan denk ik: dit kan ik stap Wallace, dit kan ik stap voor stap volgen. Als ik dan... Ik hou erg van vogelboeken, maar de grens voor bij mij ligt ergens rond 1950. Daarna beginnen de statistieken op te duiken in de boeken. En denk ik van, dit is niet meer voor mij. Dat snap ik allemaal niet meer. Even tussen haakjes, je houdt oh. erg, erg van vogelboeken. Je bent niet toevallig ook een vogelaar. Je bent niet... Ik ben een hele slechte vogelaar. Dus je bent niet gesignaleerd bij die sperkeuil. Nee, nee, nee, dat zal ik nooit naartoe gaan. Goed. Uh, uh, uh, Roel van Broekhoven, heb jij ook iets met die, met die met 19e, nee, eeuw. Nee, nee, met 19e eeuw? Nee, met die 19e eeuw. Nou, nee, niet zozeer. Ja, ik vind het ik vind feit dat er dus twee derde van de wereld ontdekt was en de rest niet. Dat vind ik maatloos interessant. Ja. Ik wou dat dat nog zo was. Overigens viel het wel mee hoor. De meeste van de witte plekken toen zijn nog steeds behoorlijk lastig te bereizen. Dat viel ons nog uh, zwaar tegen. Maar nee, dat is wat ik ermee heb. Daar heb ik er niet zoveel mee. Ja, maar dat viel ons zwaar tegen. Vertel eens. Hoe, hoe, hoe, want jullie hebben, hebben jullie ook echt geprobeerd op zijn 19e eeuw te reizen? Oh, nee. of hoe... Je dat bedoelt niet. te paard? Ja, ik noem maar wat. Jij weet toch de omroepbudgetten? Te paard naar uh, Siberië? Kom. Nee, maar als je <laughs> daar eenmaal bent. <laughs> nee, nee, nee, nee we hebben, dat hebben we niet gedaan. Maar die plekken zijn niet voor niks toen witte plekken geweest. En zijn vaak natuurlijk plekken waar je gewoon geografisch niet zo heel goed komt. En als het dat dan niet is, dan zijn ze overgenomen door verschrikkelijke dictators of andere... Visumproblemen, opwerkende hindernissen. Dus aan alle kanten heb je wel het idee als je daar bent dat je behoorlijk ver van huis bent. Wat, wat, wat gaan we zien? Redmond O'Hanlon gaat, gaat op pad. Die gaat op pad. Die volgt uh, zijn helden. Dus dat zijn ontdekkingsreizigers die daar naartoe gingen. Dat zijn stuk voor stuk toch altijd buitengewoon interessante types. Vaak mensen van wat betere komaf die uh, zich een beetje verveelden. Maar soms ook een enkele arme sloeber die in Brazilië dacht... als ik hier nou de rubberzaden pik en die naar Engeland breng dan kunnen wij Engelsen ook rubber maken... en hebben we Brazilië niet meer nodig. Dat heeft hij gedaan. Maar die was dus arme sloepen, dus die is niet zo bekend geworden. De meeste okay. van die mensen... En als je, nou die, die, je liet net die begintune tune horen, ja. he? de, de herkenningstune. En dat heeft een sfeer... Ja, wij zeiden het tegen elkaar geloof ik. Het is net Tom Bombadil, uh, Bombadil uit de, uh, in de band van de ring in Tolkien. Ja. Ik weet niet, die, mensen die, die heeft een eigen bos en die, en die is daar de baas. En dat is allemaal heel romantisch en, en, en, en, en, en, en mooi en, en, en lief. En, en, en Het is een soort wonderdoktertovenaar die de hele wereld die hm. om hem heen beheerst. Is, is dat een beetje de sfeer die O'Henlon uitstaat en die jullie ja. wilden wilde maken? Ja, het is wel zijn wereld. Het zijn zijn helden. Hij kan zo lyrisch over die mensen vertellen waar wij dan nog, soms nog nooit van gehoord hebben. En hij vindt zulke dingen interessant waar je niet meteen op komt. En ja, het is natuurlijk een ontzettend aardige en leuke... en fantastische man om mee te reizen. Een geniale verteller. Als die camera aangaat, dan hang je aan zijn lippen. Hij weet als geen ander de fantastische details... ook uit al die verhalen te houden. Dat vind ik prima. Dus om te filmen is het een buitengewoon goede hoofdpersoon. En verder? Ik en bedoel, van dichtbij, hoe is het om met die man te werken en te oh, leven? Gaat het allemaal goed? Nou, ik hoef niet met hem te leven, gelukkig. Maar om te werken, ik, hij is uh, op een bepaalde manier onvermoeidbaar. We lagen in de, in, in de Beringzee een keer een beetje onder vuur... omdat we met een schip in, in, uh, met windkracht 10 of 11 in een cycloon terechtkwamen. Een klein lullig zeilbootje. En dan ligt Redmond onderin, allemaal aan het kotsen... allemaal ziek, allemaal helemaal dood en doodmoe. En dan ligt Redmond onderin met zijn armen om de mast geklemd... omdat hij steeds uit zijn kooi wordt gegooid. En eh, met een halve wereldbol, We hadden, of die plastic wereldbollen, die dan de middenbreker na een tijdje bij zich, die naast hem stond, tot aan de rand toe gevuld met kots. En als je dan vraagt, hoe gaat het? Dan zegt hij. Ik had het voor geen geld willen missen. Zo. Kijk, <laughs> zo is die ongeveer. Ik kreeg op dat moment. Uh, was ik op een vrachtschip ten zuiden van Newfoundland, ook in een storm. En ik kreeg van hem een sms, waarin staat... ik zal je misschien nooit meer zien... maar hier is de taf dit in. En ik hoop dat jij ook mooie vogels ziet. Ja, ja, dat is een dus... soort papegaai. Ja. He hij heeft toch ook trollen geschreven? Op een... op een Schots visserschip... op de Noord-Atlantische Oceaan. Dus hij heeft de meest vreselijke stormen al meegemaakt. Hij vond die meevallen vergeleken bij deze. gek, Dit was ook al een heel klein bootje. Vanavond de dames Tinnen. Ja. Wie zijn dat? Ja, de dames Tinnen, dat is natuurlijk fantastisch. Er zijn twee Haagse dames, moeder en dochter, Alexandine en Henriette, die aan het lange voorhoud in een vrij chique huis wonen, heel goede contact hadden met het Koninklijk Huis, koning Sophie. En, eh, Koningin Sophie En koningin Sofie, zou ik maar zeggen, dat is toch weer. En die eh, zich ontzettend begonnen te vervelen daar in dat Haagse leventje. met al die, die hoffeestjes en zo. Dus zijn ze eerst een beetje Europa gaan rondreizen, bij allerlei bevriende baronnen op bezoek in Duitsland en in. Andere plaatsen. En toen dacht de jonge Henriette: Ja, ik verveel me toch nog steeds. Laten we nou eens naar Afrika gaan. Toen zijn ze bij Venetië overgestoken naar Afrika gegaan. En van daaruit zijn ze, wat ze zelf zeiden, toeristische reizen gaan maken. Maar ja, het, Afrika was toen heel en al in de ban van het vinden van de bronnen van de Nijl. Redmond is ervan overtuigd, dat betwijfel ik, dat de dames ook niks liever wilden dan de bronnen van de Nijl ontdekken. Maar zij reisden op een nogal bijzondere manier. Zij reisden niet alleen, ook niet met een rugzak zoals je zou denken, of misschien met één bediende. Zij reisden met honderden man personeels, met een karavaan van op zijn hoogste op een gegeven moment 150 kamelen, geloof ik. Ze hadden zelfs vijf kamelen voor hun honden. Ze hadden vijf honden bij zich die mochten niet met hun pootjes in het woestijnzand, die hadden hun eigen kameel. Damasten tafellakens, kristallen servies, hele schilderij om in de tent op te hangen s'avonds. En de dames waren zo lang bezig met hun toilet, s'morgens, dat ze niet voor elf uur naar buiten kwamen. En zo reisden zij dus. Door de woestijn. Wat grappig is, als je, want ze, ze heeft er toch ook een dagboek uh, over geschreven. De, de, een van die tinnes. Nou, als als ze schreven eigenlijk geen echt dagboek. Ze, ze schreven brieven. Dat is ook weer nou, een grotsoor. Ja, ja. Hoe ze in die tijd brieven... Ze, ze, ze deden net als, als ze s morgens naar de brievenbus liepen. En dan kwam er weer een brief uit Engeland. En Omdat hoeveel, hoeveel kilometer maakten ze dan per dag? Omdat je dit zo hoort, was er weinig nou, tijd om, ze om ze helemaal uit Ze gingen natuurlijk meestal op boten die nijlen af. Op stoomboten. En dat ging ook nogal ver. Want als ze met de stoomboot voor, voor zo'n zo zo zo zo zo watervalletje kwamen dan uh, kon die stoomboten niet door. Ja, soms lieten ze dan 200 negers nog even rood trekken... zoals het dan in hun brief staat. Wij lieten de negers de stoomboten door de stroomversnelling trekken. En als dat niet lukte, kochten ze aan de andere kant gewoon een nieuwe... Geld was echt geen probleem. Ze waren echt waanzinnig rijk. Maar ik neem aan dat als je dat gaat nareizen. en geld speelt nu wel een ja, rol. Ja, ja, dat, dat je dus niet met 100 bedienden. op wat voor manier geef je dat dan vorm? Wat krijgt. Je, je bedoelt hoeveel bedienden hadden jullie bij je? Ja, ja, geen één. Nee, we waren met gewoon het gebruikelijke team, vijf man. En dan is het ja, stukjes met de kamelen, stukjes met de trein. Die proberen natuurlijk zoveel mogelijk die sfeer te pakken. Ze dus zijn inderdaad door de woestijn gereisd. Redmond haat de woestijn, dat is altijd wel leuk. Hij heeft daar een hele bizarre verklaring voor, die ik niet ga vertellen. maar die. Kortom, erop neerkomt, dat hij vindt dat de woestijn met al zijn droogte en bruinigheid is voor homoseksuelen en de jungle met al het groene, vochtige is voor heteroseksueel. Dus hij is heel erg, vat ik het goed samen, met Emiel? Dat, is uh, ongeveer. Ja, dat Ja, weer ja. Het is wel ongeveer ja. Leg je moet hem dat hem ook altijd ergens... weerhouden om dat voor de beetje elke keer weer te vertellen... want een gaat gauw beetje een dit verhaal, en een uh, en toen hebben woestijn zijn met de woestijn hij een daar heeft hij uh, uh, met Arita gereisd. Dat is een Nederlandse die al een rondreist een toeristen en zo... En die wou Redmond leren hoe je een kameel op de knieën moet krijgen. Dat is wel een vermakelijke scène. En die, in het begin dan moet je zeggen, zo zo'n kameel moet je roepen. Krrr, krrr, en dan ja. met, een, met een beetje zachtjes op hun oren slaan, geloof ik. En dan op een gegeven moment zakken de dames dan wel door hun knieën. En Arita zei, Redmond, moet je voorzichtig doen. En want ze zijn geen mannen gewend. Nou, en zij stond te tobben met dat ding. En dat duurde ook wel tien minuten voor die kameel eindelijk door zijn knieën ging. En Redmond zei, als een goede Engelse gentleman... En nou, zit! En die kameel zakte zitterend ah, ah, door, ah, door zijn knieën. Ja, dat is Redmond, ja Um, Emiel, um, Richard Burton. Ja, Ja, ja vertel. But, uh, Richard de Tinne is een van de, uh, uh, van de mensen van zijn helden. Maar Richard Burton is er ook een. Wie was Richard Burton? Ja, die, dat is een beetje voor Galgenrat... Uh, in heel Europa opgegroeide jongen... die in achterbuurt uh, talen leerde. Toen hij vijftien was, sprak hij geloof ik al zeven talen. En uh, die is op zoek gegaan naar de bronnen van de Nijl. Uh, die heeft hij niet gevonden. Hij heeft dat met Speak gedaan. Speak heeft ze gevonden. Dat heeft ook geleid tot enorme ruzies. Die hebben niet meer met elkaar gesproken. En Burton trok de hele wereld rond. Leerde binnen een maand de taal goed spreken. En dat was ook voor hem het gehouden alibi... de grote mogelijkheid om als eerste niet-moslim naar Mekka te gaan. He? En hij had in India had hij uh, Hindi geleerd. Dus hij ging als handelaar, trok hij, naar Mekka. Hij heeft daar uitgebreid over geschreven. De boeken zijn trouwens wel een beetje saai. Mm -hmm. Maar um, dat was niet genoeg. Toen ging hij weer terug naar India, hij is naar Zuid-Amerika geweest. De hele wereld over. En is daarna vooral heel berucht geworden... door vertalingen van de Kamasutra. Um, die zijn vrouw later, na zijn dood heeft het grootste deel daarvan verbrand, want die vond dat dat helemaal niet hoorde. Dus hij kreeg een reputatie van uh, Viserik. Ja. Een, en jullie, jullie zijn Burton ook nagereisd? Nou, we moesten kiezen, want die man is op zoveel ja, vergelijker want, geweest. Uh, uh, ja, dat was echt onmogelijk. Het was lastig. Want het was wel een grote held van Redmond. Niet in de laatste plaats ook weer, omdat hij ook... Hij was, was ook spion geweest. Hij had voor de Engelse regering... of voor het Engelse leger moeten spioneren in de bordelen van Karachi... omdat de geruchten gingen dat de Engelse soldaten zich iets al te enthousiast ontfermden... over de in grote getalen aanwezige travestieten daar. En dat heeft Burton gedaan, nietwaar wil, En ook met groot ja. plezier, volgens mij. Met, met veel plezier. Participerende Alleen onderzoek. is zijn verslag verdwenen, helaas. Ja. Uh, maar, uh, maar, ik weet dat jullie ja. nog op zoek gegaan zijn... en het niet papers, hebben kunnen vinden. Ja. De ik de denk ook dat dat ja. volstrekt ja. Maar wat zien we dan in die aflevering over Burton? Nou, dat is dus inderdaad in, eerst in Engeland ook kijken. Want er is natuurlijk een hele Burton-mania. Er zijn mensen die betalen kapitaal. Ik ben even de prijs kwijt. Maar ze waren op een veiling waar je voor een boek over drijf Ik nu, geloof wel duizend of tweeduizend. Of o, veel meer. Veel meer de eerste drukken van Burton betaal je tussen de vijf en vijftienduizend. Ah, oh, zie je wel. Ik heb het slecht ja. onthouden, Maar nou van gigantisch veel geld. Dus daar begin je. En dan met die mm -hmm. verhalen kwamen we steeds dichterbij. Dat er dus ergens een verslag moest zijn van die verblijfperiode in die bordelen in Karachi. En dat heette Karachi-papers. En die moesten ergens in India liggen. En daar zijn ze heel lang naar op zoek gegaan. En mensen kwamen met alles, kwamen met originele vertalingen nog van Burton van de Kamasutra We hebben uit de bibliotheek allemaal mooi ingepakt in flumeel. Dus op zo'n manier probeer je steeds een hang-up te vinden. Eén ding waar je op focust, wat is natuurlijk zoveel over Burton te vertellen. Maar is het zo dat jullie ook uh, in zijn voetsporen van deze nogal expliciete. wat je. Um, door streng islamitische landen gingen? Nou, als je Soedan een streng islamitisch land noemt... hebben we dat wel gedaan, maar niet met, met verhaal. Maar, okay. maar hoe ver gingen jullie? Gaan jullie ook kijken of je de bordelen kunt terugvinden? Die nee, maar wel de travestieten. Hoe reageert Redmond hen op travestieten? Nou, dat wou ik je net vertellen. Want Redmond maakt natuurlijk van alles een verhaal. Van de ellende maakt hij net zo mooie verhalen van de mooie dingen. Ze waren op een gegeven moment... Ik ben er niet bij geweest in, in Pakistan en in uh, India. Dat zijn ook geen onderwerpen waar die landen trots op zijn. Maar ze kwamen op een gegeven moment in een huis... waar al die travestieten zaten, die half ...half alles ertussen. En er en was een jongen die ging dansen met Redmond... En, ...of een vrouw moet ik dan zeggen, of zo half... ...dat was niet helemaal duidelijk. En op een gegeven moment trok hij t-shirt omhoog... ...en zei uh, dat Redmond haar, haar of zijn borsten moest kussen. En Redmond vertelt dan trots dat hij dat deed... ...en dat hij dan achter zich de cameraman ineens hoorde roepen... ...gadverdamme! En dat vindt hij dan zo'n mooi verhaal... ...dat heb ik nu alweer tien keer gehoord sinds we terug zijn... ...want die vrouw-man had wel mannentepels... maar wel vrouw naar kort om de kamer... Maar vond dat niet helemaal zijn smaak. Maar Redmond weet daar dus meteen weer een verhaal te maken. We doen nu tegenwoordig... elke keer als we uitzenden doen we dat live in, in Amsterdam... en er zijn mensen bij. En je kunt geen avond voorbij gaan... dit verhaal komt weer. Juist. Yes. Uh, als een van de verhalen. Dus we, ja, het, was een, het is ook een beetje participerende journalistiek. Maar ik heb begrepen dat jullie ook, uh, er is ergens een verhaal van een afgak, Ja, dat is een, een vrij directe aangegeven dit, maar er <lacht> is... Een afgak. Een ja, Papua Newgeneer Ja, wat het, gebeurt? Ja, ja, ja nou, Papua Newgeneer was, was dan weer een Italiaan Dalbertus, dat was een beetje een onbehouden type die werd daar naartoe gestuurd om de paradijsvogel te vinden De paradijsvogel was heel erg populair toen, want die veertjes die deden het heel goed op damesjurkjes en dameshoedjes en deze man kwam daar, maar ze zaten we daar niet echt op om te wachten. Dat land was bezaaid met elkaar de kopinhakkende kannibalen en koppensnellers. En er kwam ineens zo'n man op een stoombootje. En ja, lapjes fluweel uitdelen en andere spiegeltjes en kralen. Dus die deden niks anders dan hongerig naar het witte gezicht krijgen. En denk ik wil wel een, wit, wil ik een witte man proeven. Nou, tijdens een van die, schermutselen die daarop volgden, schermutselingen die daarop volgden... is er een, een kannibaal neergeschoten door een van de mannen van deze Dalberties... En toen dacht Albert, ja die man wordt opgevreten door de, door de mieren en door de maden. Laat ik zijn hoofd eraf hakken. En hij heeft de wetenschap ook nog wat aan. En toen is hij teruggekeerd met een hoofd in een glazen pot op sterk water naar uh, Italië. En zijn kleinkinderen weten nog dat ergens in zijn huis... Althans, dat vertelt dan weer een opa. Dat ergens in dat huis, als ze naar binnen moesten op zondagmorgen op bezoek bij oom Luigi... dat daar zo'n enorme grote cannibale kop stond... met nog wat sliertjes onderaan bij de nek waar hij afgehakt was. Twee botjes door zijn neus. In een grote glazen pot in het halletje. Ja. E heb, je, heb, je, heb je dat hoofd gevonden? Nou, dat was natuurlijk het leukste. Want wij zijn heel lang op zoek gegaan naar het hoofd. Maar ik ga natuurlijk niet vertellen of we het gevonden hebben. Dan verraad ik de uitzending. Maar oh, nou, je kan horen ja. dat we het gevonden hebben. Ja. Goed. <laughs> uh, Emil Brugman, je hebt, heb jij toevallig van afleveringen van tevoren gezien? Nee, niet ja. van deze serie. Nee. Goed. Uh, maar, maar ook al heb je de serie niet gezien, misschien kun je toch een beetje proberen een soort pleidooi te houden wat, wat het nou is voor die 19e eeuw met name die ontdekkingsreizigers die, die, die woestelingen en aan de andere kant beschaafde dames en heren wat maakt het nou zo bijzonder snappen we iets beter die 19e eeuw als we dit tot ons nemen deze kennis dat denk ik wel, want uh, wat al die helden van O'Henland gemeen hebben... ze hebben allemaal geschreven over hun reizen. Dalbertus bijvoorbeeld heeft een boek met een buitengewoon fraaie titel... nieuw guinea wat ik er deed en wat ik zag, geschreven ja, in twee delen. Ja. He, duidelijk waar dat over gaat. Al die mensen hebben geschreven en uh, al die verhalen, al die reizen... zijn daardoor nog heel toegankelijk. Dat, uh, en zijn, je ziet dan ook die landen met de blik van die tijd. Dat heeft Redmond in zo ver beïnvloed... dat hij zelf is gaan reizen, eerst... Hè, en in de Congo op een bijna 19e eeuwse manier heeft gereisd. Dat is dan denk ik ook uiteindelijk zijn beste boek... omdat je daar echt iets ziet van een andere maatschappij... van een andere manier van denken... die hem helemaal uh, beïnvloed heeft... Die dus al die verhalen zijn te zien uh, Redmond te zien in die boeken. En Redmond volgt dat op zo'n manier, denk ik... dat je inderdaad het gevoel krijgt van, ja, zo was het. Vanavond om tien voor half negen is de eerste aflevering te zien. Ja. Groep van Broekhoven, Emiel Brugman. Bedankt voor jullie komst vanmorgen. Afgelopen week ging tijdens ITVA Hidden Wounds in première... een interactieve documentaire over veteranen met PTSS posttraumatische stressstoornis. Na nou, alleen daarvan in het spoor terug... vandaag het slot van het tweeluik... mannen huilen niet... over de psychische gevolgen van oorlog bij veteranen. Vorige week hoorde u... hoe oorlogstrauma door de eeuwen heen... verschillende namen kreeg... van soldier's heart tot shell shock en battle fatigue. Termen die een poging deden... de vage, niet-fysieke klachten te benoemen. De veteranen kregen wel een stempel... maar werden niet of nauwelijks opgevangen. Deze week... De paradoxale combinatie van oorlogstrauma en vredesmissies. Een documentaire van Laura Stek en Eefje Blankevoort. Research vrouwtje Waterbok. When you come back, you are definitely a changed person. Ik was waar dat ik daar weg was, maar ik was een week thuis, daar wou ik alweer terug. Ik kon niet meer aarde, dat is wel een feit. When you come back, you, you come back as a killer staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, sta je continu op scherp. Boy, I was in, in bad shape. Er waren destijds onverklaarbare lichamelijke klachten. Al later kreeg dat een naam, PTSS. Nederland kent al bijna 70 jaar geen oorlog meer. Maar sinds de jaren 50 zijn er wel duizenden veteranen uitgezonden naar vredesmissies... Dat klinkt vreedzamer dan het in werkelijkheid is. 3 tot 5 procent van de militairen komt terug met een posttraumatische stressstoornis. Een groep die vaak moeilijk kan aarden in onze normale maatschappij. En dan schiet hij: dekken, rennen. Maar we gaan even kijken of we dichterbij kunnen komen. Een van die veteranen met PTSS is Rainier Pol. Hij heeft een eigen paintballbedrijf in Brabant. Uh, ook al is het een spelletje, ook al weet je dat je daarna weer opsta en verder kan gaan... ik vind dat de sfeer en de chaos en het komt van alle kanten... dat is hetzelfde als wat ik in het echt heb meegemaakt. In paintball heerst dezelfde structuur als bij Defensie. En dat heeft Reinier nodig. In zijn gecontroleerde paintballwereld functioneert hij goed. Daarbuiten is het nog steeds lastig. Ik creëer mijn eigen veilige omgeving... en elimineer alles wat een negatieve invloed kan hebben op mij... De maatschappij daarbuiten, daar probeer ik me zo min mogelijk mee te bemoeien. Militair historicus Christ Klep. Grote groepen veteranen verdwijnen gewoon. In de meest letterlijke fysieke zin verdwijnen uit, uit de bureaucratie, uit de overheid, uit, uit de burgerbestanden. Omdat ze vinden dat de maatschappij niet datgene kan terugbetalen wat zij hebben geofferd. Nou, dan kun je als vervolgvraag natuurlijk stellen: kan de maatschappij? Kan de politiek ooit terugbetalen? Nee, natuurlijk kan dat niet. Dit is op het schip dat is in, uh, in Japan ik, genomen. Ik sta hier ergens. Hier. Harm de Jong is Indië- en Korea-veteraan. Met elkaar heb ik uh, twaalf onderscheidingen. In de vorm van uh, medailles. In 1947 had hij getekend om als beroepsmatroos naar Indië te gaan. Na twee jaar zit zijn Indië-tijd erop. Maar dan breekt de oorlog in Korea uit... En Nederland stuurt zijn militairen voor het eerst mee op een VN-missie. Wisten wij veel waar Korea lag, dat wisten wij helemaal niet. De marine wordt op stellensprong vanuit Indië naar Zuid-Korea overgeplaatst. En dus ik ging in mijn tropenpakkie naar Korea, ging de oorlog in. En ik niet alleen, drie kwart van de bewanning. Ze zeiden, ja, zes weken is het gebeurd en dan ga je over een Amerika naar huis... Die zes weken zouden twaalf maanden worden. De luchtmacht is zeer actief. Onophoudelijk worden tankkolonnes en vliegvelden der Noord-Koreanen... gebombardeerd en met raketten beschoten. De Koreaoorlog oorlog is een van de meest heftige oorlogen geweest... die Nederlandse militairen gevoerd hebben. Jos Weerts van het Veteraneninstituut. Relatief veel slachtoffers, heel hoog geweldsniveau... En bij gevolg ook heel veel problemen die later zijn ontstaan. De oorlog brengt dood en verwoesting op het Koreaanse land. Bij ons gingen er honderd granaten per minuut uit. Dat waren zulke grote dingen. En wat zou je zeggen van die Amerikaanse kruiser en de jager? Dan hebben we in een tijd van tien minuten... hebben we 6000 Chinezen onschadelijk gemaakt. Maar dat deed me niks. Het was voor mij een verf van mijn bedshow. Niet de actie, maar de stilte... Dat is het ergst, zegt Harm de Jong. Het gevaar van een mogelijk naderende onderzeeboot of een onzichtbaar vliegtuig. Elke dag s morgens, als het zonnetje opging, alarm. Hup, dan zat je weer op je post. Want wat doen ze dan, die vliegtuigen? Die komen uit die opgaande zon en je ziet ze niet. En ze zitten bovenop je voordat je het weet. Ja, wachten, het wachten op iets, dat is spanning. Heerlijk waar. En dat nekje. In de zomer van 1951 wordt Harm de Jong teruggestuurd naar Nederland. Zijn tijd in Korea zit erop. We kwamen in Nieuwe Diepan. Op 1 juni en het anker ging erin. En uh, het wil helemaal speelt. En er viel een hele kei van me af. De spanning die viel weg. Ik denk, oh, nou ben ik weer thuis, gelukkig. Maar hij merkt al snel dat hij door de Amsterdamse burgers... een stuk minder feestelijk onthaald wordt. Mijn vrouw die kwam uit de Jordaan. En ik, ik moest in uniform lopen. Hè. Ze zegt, kijk uit voor die jongens daar. Die staan op de hoek. Daar kan je rottegeid mee krijgen. En mijn, mijn, mijn toekomstige schoonfamilie zei ook dat ik een moordenaar was. W wanneer je een, een, een ingrijpende, levensbedreigende ervaring meemaakt... een trauma meemaakt, en je... Komt terug en je wordt vijandig behandeld, dan versterkt dat het oorspronkelijke trauma. Dat heet sequentiële traumatisering. Dat is een volgorde, er gebeurt nog een keer iets en het een versterkt het ander. Je komt terug in een land dat ja, niet geïnteresseerd is, op zijn minst. En dan is het nog een gunstige houding. Of zegt, van, heb je ook mensen vermoord daar? Ja, dan krijg je dus uh, traumas. En die hebben wij niet willen onder ogen zien. Dat is toen niet gebeurd. Burgers die snapten er geen moord van echt. En ze snappen het nog niet. Een heleboel mensen proberen het wel te begrijpen. Maar ik betwijfel het als ze het echt kunnen begrijpen. Echt begrijpen doen ze het niet. Het punt is dat je wel dingen wil vertellen en ook mensen ook wel luisteren daarnaar. Maar ja, volgende moment zeggen ze van slecht weer hè. En uh, wat, wat zullen we weten vanavond? Het hele huis staat vol met, uh, met vrienden en familie. En, ja, goed, ik vond het fantastisch, maar ik was het na vijf minuten al zat... en ik wilde niets liever dan naar huis toe gaan en alleen zijn. Dat is een heel onwerkelijk, leeg, raar gevoel. Voor de Indië- en Korea-veteranen wordt er vanuit Defensie nauwelijks iets gedaan. Er zijn wel een aantal rust- en herstellingsoorden... bedoeld voor de mannen die zichtbaar in de war zijn. Maar de rest van de jongens krijgt geen aandacht... Ik, ik ben niet opgevangen, want ik, ik kwam uit mijn, uh, naar mijn verlof. Toen moest ik weer in opleiding. En toen zat ik weer op de tromp, op een kruiser. En dan begon het gesodemieter weer. In die tijd was er minder kennis. Aan de ene kant is minder ervaring, maar men wist het ook minder goed. Je probeerde je staande te houden, doorzetten, er het beste van maken. En, en dat was een beetje het parool in die dagen... Bovendien kwam daar natuurlijk nog de dreiging uit het oosten bij, de Russen, de koude oorlog begon. Ja, er was gewoon geen ruimte om te traumatiseren en te verwerken. Bij Harm de Jong zou het dan ook nog jaren duren voor zijn trauma's naar boven zouden komen. Ondertussen gaat de Nederlandse deelname aan VN-missies door. We gaan onder andere naar Egypte, Congo, Jemen, Angola en Cambodja... In 1979 wordt er een vredesmissie naar Libanon op poten gezet. Nederlandse militairen dus naar Libanon. Een deel alleen maart en de rest in april. 700 jongens naar Libanon om daar de strijdende partijen uit elkaar te houden. Ja, daar werden wij in gelokt. Gewoon naar Libanon, nou ja, je bent jong, je bent 19, dan denk je nou. Oh, dan ben ik er eens even uit. Aldus Libanon-veteraan Leo Hartog. Die in 1980 als dienstplichtige getekend voor de UNIFIL missie Deelnemen aan een oorlog is voor sommige mensen een instinct, zou je kunnen zeggen. Die hoef je niet over te halen. Die hoef je ook niet over trauma's te beginnen. Die, die gaan sowieso wel vechten. Maar voor een groot gedeelte, dus ook de mensen die nog twijfelen... is oorlog natuurlijk ook een lokkertje. Die moet je binnen hengelen met beloftes van een leuk leven... of een leuke twee jaar, goed salaris. En vooral ook... En daar draait het allemaal om, dat het niet al te gevaarlijk is. We uit naar Libanon als vredesmacht. Wie had dat nou gedacht? Met zonneolie en kanon gaan wij naar Libanon. De missie naar Libanon betekent een radicale breuk met het oude defensiebeleid. De militairen worden voor het eerst als een soort ontwikkelingswerkers gepresenteerd. En er is één kernboodschap die constant wordt herhaald, zegt Chris Klep. Die militairen die wij uitsturen, die gaan de wereld verbeteren. Volgens Leo krijgt hij misleidende filmpjes van defensie te zien: met mensen die tijd dronken en surfen op zee en weet ik veel wat. Surfplanken, weet je wel. Ja, dat was het beeld wat geschetst wordt. En het beeld was eigenlijk van dat je een, een, een post zou bemannen. En dat was het eten was goed. En uh, dat was gewoon negen tot vijf werk, bij wijze van spreken. Veel militairen kregen te horen. Oh, lekker dat is lekker warm, jullie gaan lekker op vakantie. En dan zit je handtekening en dan kom je in een oorlog dicht. Zelden hebben we, zelfs tijdens de burgeroorlog niet, zo'n oorverdovend artilleriebombardement meegemaakt. Lichtflitsen, dreunen, lichtkogels en branden was het verschrikkelijke uitzicht dat de West-Bairoetiërs hadden vanaf de daken van hun fletgebouwen over het andere gedeelte van hun stad. Wat gebeurde? Ja, de hele nacht door waren er infiltraties van de Palestijnen. Je stond stijf van de zenuwen, want je wist nooit of ze voor je deur zouden staan. Het was donker. Uh, ze hadden een radarsysteem dat ging af als er iets door de vallei liep. Ja, dat kon ook een geit zijn. Maar ja, het kon net die ene keer die Palestijnse strijder zijn. Dus je was 24 uur per dag, zes maanden lang, liep je op je tenen. Ja, nou, maar ga surfplanken of uh, tijd drinken met mensen in nou, de eerste week werden we... Gegijzeld, dat je weer in de laag met de panzerwagen. De veteranen, die zijn gegijzeld en er uh, werd gedreigd dat ze zouden worden doodgeschoten. Je moest op je knieën gaan zitten en iemand hield een kalashnikov tegen je hoofd en telde tot drie en met drie schoot hij in de lucht. Om een lang verhaal kort te maken, zat ik bij de achterdeur, dus uh, maak ik zo'n uh, sleuf open en ik denk, nou, uh, schieten, weet je wel? Maar uh, dat mocht helemaal niet. En toen pas kwam ik er ook achter dat wij maar licht doen mochten en die andere jongens ook. Ook pelotonssergeant Jos Remmen loopt tegen de grenzen van het VN-mandaat aan. Dat er uh, gewoon iemand mishandeld wordt door een strijdende groepering, een gewone burgerjongen die wordt mishandeld. Een Nederlandse post ziet dat, neemt dat waar, die soldaten melden dat en moeten voor de rest afwachten en thee drinken, maar ze mogen niet ingrijpen. Wat bleek in de praktijk is dat zowel de. Israëliërs, als de Palestijnen zoiets hadden... nou, wel handig dat die jongens hier zitten. Want de Palestijnen hadden zoiets van... nou, dat is een mooie buffer, daar kunnen wij doorheen. Dan worden we niet beschoten. En als we opgepakt worden, ja, nou ja dan moeten we ons wapen inleveren, Dan gaan we gewoon weer terug. En het wapen krijgen we straks toch wel terug van, die, van diezelfde VN's. En de Israëliërs hadden zoiets van... ja, jongens, euh, met alle respect. Maar als die Palestijnen lastig doen, hebben we van jullie geen last, hè? Zijn ze letterlijk, hè, tegen die jongens. Dat gaat aan je vreten op de deur. En dat is machteloosheid wordt dan... een uh... Niet alleen emotie, maar volgens mij wordt het ook een, iets in je lijf... wat, wat zo gefrustreerd is dat, dat je je hele leven niet meer vergeet. Nou, daar sta je dan met je vredesoperatie en je goede bedoelingen. En het bericht wat je in Nederland nog hebt meegekregen... Hè, van dat je dat goed gaat doen en dat iedereen soms zijn blij is dat je er bent. En natuurlijk kwam een groot gedeelte van die jongens heel gefrustreerd terug. Zo ook Leo. Bij terugkomst wordt hij direct opgevangen door defensie. Maar niet op de manier die hij had verwacht. We werden apart gehaald... En uh, er stond er zo'n ventje met allemaal sterretjes. Ik weet niet meer welke rang hij had, hoor. En die zei van... Uh, vrij woordelijk, je houdt je bek en vooral tegen de pers. En als je wel wat zegt, weten we je wel uh, te vinden. Nou, dat was het. Ik zoek het maar uit. Toen ze terugkwamen, kregen ze een briefje en een telefoonnummer. Nou, dat kan je bellen als je problemen hebt. Niemand doet dat natuurlijk. Een hoop van die jongens waren dienstplichtigen die gingen gewoon de Maatschappij weer in. Vergaten dat nummer. De rest dat waren beroepssoldaten die moesten een carrière maken. Nou, die vergaten dat nummer helemaal. Ja, en wat blijkt dan na een paar jaar? Een hoop van die jongens hebben toch stress. Trouwens, het grootste probleem voor mij is dat ik vrijwel niet slaap. Ik ben ook eigenlijk altijd moe. Ik gewoon uh, komt regelmatig voor dat ik drie tot vier dagen in de week non-stop niet slaap. Dat komt puur omdat ik de angst heb om in slaap te komen. Dat die beelden weer terugkomen. Ik kon niet slapen. Ik had some anger issues. Mijn back was always to the wall when we naar the restaurant. Ik ga nooit met mijn rug tegen, uh, tegenover een deur zitten. Ik wil een muur achter me hebben. Wat heel veel militairen hebben is dat je dus continu controle wil houden over de situatie. Ik ben wat dat betreft een regelrechte controlfreak. Eh, en dat is daardoor gekomen. Ondertussen waren er in Amerika tienduizenden veteranen teruggekomen uit Vietnam een oorlog die na 20 jaar in 1975 was geëindigd. De publieke opinie over de oorlog was gedurende die jaren 180 graden gedraaid. De militairen waren als helden vertrokken, maar keerden terug als verliezers en moordenaars. Dat vertelt Vietnam veteraan Gary Phillips. I was proud to be a soldier. At the airport I had some issues. A guy came up to me and hij me een killer en een baby killer. En ik hield hem en knocked hem uit. Bam, Knocked hem uit. Amerika was er natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gewend... om grote groepen mensen met raar gedrag op het eigen grondgebied te hebben rondlopen. Mensen die ook vaak gekke dingen deden. Moorden pleegden, zelfmoord pleegden. Zich voor het Witte Huis in brand staken. Die het leven van de Harley Davidson kochten en door het land gingen trekken... omdat ze geen plek meer hadden om te settelen. Die de meest verschrikkelijke dingen deden. Ik Dus so had die agressie. Gary Phillips vertelt over zijn extreme woedeaanvallen na terugkeer. In een bar krijgt hij ruzie met een andere man. Hij geeft hem niet alleen een klap, hij trekt up, zijn oogballen eruit. En zijn oogballen En de man is blind. Als ze he, het they kunnen ze hun zicht niet. Dus dat is toen ik know, dat. Hey, ik uh, I got to do John Rambo, one man who's been pushed too far. Begin jaren 80 komt ook de eerste Rambo uit. Over een jonge Vietnam-veteraan die kampt met psychische problemen. Er komt steeds meer aandacht voor. Ja, dat, dat heb je dan blijkbaar nodig om er een officiële ziekte van te maken. Toen pas, dus eigenlijk nog maar 40 jaar geleden... is men heel serieus gaan nadenken over posttraumatische stress als maatschappelijk probleem. Die ontwikkeling wordt ook gestimuleerd door de toenemende arboïsering van de samenleving, zegt Chris Klep. Het wordt steeds normaler om erover te praten. En je kunt steeds makkelijker je recht halen, zou je kunnen zeggen. Ja, dat komt samen in die Vietnamoorlog. In Nederland is een soort gelijke ontwikkeling aan de gang. Wij hebben dan wel geen Vietnam-veteranen... Maar bij de Indië-veteranen, die zich zo lange tijd flink hebben gehouden... worden de psychische problemen ook langzamer zeker zichtbaar. Bij Harm de Jong bijvoorbeeld. Het ging allemaal goed, doordat ik wat ouder werd. Een jaar of 45 was ik. Toen begon ik te vechten. Na zijn marinetijd was hij brugwachter geworden. Een baan die hem goed bevalt. Maar hij raakt nogal eens in gevecht. Ik heb wel op bruggen liggen rollen, zeg. En was er weer eentje... Alleen een imbecile die staat hier op die brug. Ik zei, moet je tegen je moer vertellen? die wat zeg je? Ik zei, moet je tegen je vuile moer vertellen? Dat is een nadrukking hè, bij de marine. Hij zei, kom direct bij. Ik zei, dat is goed, jongen. Ik zeg, ik lust je. Nou, ik lust hem ook. En dat was, pats, boom. En dan lagen we te rollen. Het, het, het, het, het komt op je af ineens. Ik voelde wel dat het niet goed ging met me. Na de laatste van een reeks gevechten roept zijn baas hem bij zich... Hij zegt, Harm, ik moet je afkeuren. Want ik heb een rapport gekregen van de psychiater. En, uh, hij zegt, moet je... ik, zeg, ik ga morgen weer aan het werk, man. <kliek> hij zegt, helemaal niet, je gaat eruit. Posttraumatisch stresssyndroom, daar had ik nog nooit van gehoord. Harm de Jong is niet de enige met problemen. De Indië-veteranen besluiten zich na 30 jaar te organiseren... en beginnen als gemeenschappelijke groep voor hun belangen op te komen... Maar het zijn niet alleen de Indië-veteranen die meer begeleiding afdwingen, zegt Jos Weerts. Tweede factor is het feit dat een aantal van de militairen die terugkeerden uit Libanon... later in de civiele samenleving hun draai niet meer konden vinden. Gedragsproblemen kregen, eh, niet goed konden functioneren, eh, depressief werden... Eh, nachtmerries hadden, ook dat. Eh, prikkelbaar eh, antisociaal gedrag. Korloentje kort aangebonden, ook in de auto, weet je wel. Als je een beetje langzaam rijdt, dan... verdomme, dit is dat, en, kwaad. Verjaardagen en, uh... en zo, weet je wel, dat hoef ik allemaal niet doen. Dat is in de jaren tachtig duidelijk geworden... en dat is voor het eerst gesignaleerd door de militaire hulpverleners. En die hebben aan de bel getrokken en gezegd, luister... het is niet alleen de Indië-veteranen waar we rekening mee moeten houden... maar we moeten ook rekening houden met het feit dat bij militairen die in vredesoperaties zijn ingezet... vergelijkbare problemen kunnen optreden. En daar moet je iets voor bieden. Die ontwikkeling leidt ertoe dat de term posttraumatische stressstoornis... officieel wordt opgenomen in het DSM, het Psychiatrisch Handboek. Met symptomen, definities en behandelmogelijkheden. Het zou de eerdere vage termen als gevechtsuitputting... en tijdelijke situatiegebonden stoornissen vervangen. Je ziet dat, dat op het moment dat een bepaalde diagnose geïntroduceerd wordt... en het begrip gedefinieerd wordt... veel mensen denken dat daardoor er ook een toestroom zal zijn... van de mensen die binnen die diagnose vallen. Dat is niet zo. Dat komt vooral omdat militairen nog steeds niet graag toegeven... dat ze psychische klachten hebben... Want mannen in het leger, die huilen niet. Mannen huilen niet en mannen vertellen vooral niet dat ze problemen hebben. It's not something that soldiers, especially, want to admit. I was a marine, damn it! I was a marine officer. I should have been strong, and then I'm sitting de on the floor crying uncontrollably. Het is een taboe-onderwerp omdat nog steeds, eh, en dat geldt zeker voor pro pro professionele legers, hè, we hebben nu een beroepsleger, dat veel mensen toch nog steeds vinden. En dat blijkt ook elke keer weer opnieuw uit enquêtes en de ervaringen. Dat het benoemen van die trauma's, hè, dat je problemen hebt, dat je slecht slaapt, dat je trillingen hebt, dat je eigenlijk gewoon bang bent, ja, dat dat niet goed is voor je carrière. Aan de ene kant is het hunkeren naar herkenning, tegelijkertijd was het de doodsangst. Ja, als het dan herkend wordt, wat dan? Dan heb ik een rood kruis achter mijn naam, ben ik nummer één op de, de exitlijst. Pijn is fijn, bloed moet en jeuk is leuk. Dat was ongeveer de, het credo. Daar heerste toen nog steeds een macho-cultuur. Als je een zwakke schakel bent, ben je er heel snel uitgevallen. At the time, you feel very weak, defenseless, hopeless, ashamed. It's embarrassing, you know. Militairen zijn erop getraind, vooropgeleid en helemaal ingesteld op het kunnen realiseren. Het in staat zijn om. Je kunt je doelen bereiken. Maar wat gebeurt er als je je doelen niet kunt bereiken? Rainier Pol heeft na terugkeer uit Bosnië niet direct klachten. Maar door één specifieke gebeurtenis, iets waar hij geen controle over heeft... komt zijn oorlogstrauma naar boven. Ik rijd de ring uh, bij onze wijken op. En voordat ik die ring op wil rijden... Snijd een, uh, een snijdt een koerierbus mij de pas af. En ik zie dat hij door het rood rijdt. En ik zie dat een meisje op een fiets op zijn motorkap knalt. En die wordt gelanceerd en die landt een aantal meter verderop. Reiniers defensie-instinct komt direct naar boven. Ik weet nog dat toen ik haar zag landen... toen had ik zoiets van, uh, zij mag blij zijn, ik ben er, ik ga haar helpen. Ik ben getraind als CLS'er, Combat Lifesaver heet dat. En je hebt zoiets van, ik kan dat nu in de praktijk brengen. Ik kan iemand helpen. Maar als hij het meisje in zijn armen heeft... ziet hij dat ze er ernstiger aan toe is dan hij had gedacht... En dat was ook het moment dat ik besefte bij mezelf dat ik dus helemaal niks kon doen. En ja, dat, uh, dat, daar was ik toen op dat moment uh, best wel stuk van. Maar dat was meer de emotie van de situatie op dat moment. En ik had toen nog niet door wat voor effect het dus later zou gaan hebben en nu op de rest van mijn leven. Na de missie in Libanon is het imago van de militair veranderd. In de media worden de veteranen aangeduid als de nieuwe veteranen. Met de oude veteranen worden de Indië- en Koreagangers bedoeld. Waarom maken we dat onderscheid? Blijkbaar omdat we vinden dat zij, oude veteranen, echte oorlog hebben meegemaakt. En dat we tegen de nieuwe veteranen zeggen, en verwachten ook... dat ze een soort menselijke oorlog hebben meegemaakt. Het is nu bittere ernst in Cambodja, in Svengrai. Rai... Zoeken militairen niet alleen naar wapens en viatcon, maar ook naar burgers. Eén van die zogenaamd menselijke oorlogen is de vredesmissie Untac in Cambodja van 1992 tot 93. Veteraan Jean Limburg. Toen ik er kwam, toen lag het huisvuil in de straten en, en soms ja, echt wel een meter hoog. En en hier en daar zag je in dat huis al ook nog resten liggen, zeg maar stoffelijk overschot, gewoon lijken. De eerste week zie ik iemand uit zijn auto gehaald worden... op zijn knieën gevrongen, krijgt een nekschot voor mijn ogen... en wij worden uitgelachen want we hadden geen wapens bij ons. Onmacht speelt heel vaak een hele essentiële rol. Er zijn ook collega's die de ervaring van onmacht... als een van de essentiële kenmerken van posttraumatische stressproblematiek definieerden. Terwijl Bosnië, Herzegovina en Joegoslavië systematisch in puin wordt gelegd... staan de Verenigde Naties machteloos aan de kant. Een van de meest schrijnende voorbeelden van die militaire onmacht... zijn de eerste missies naar Bosnië vanaf 1992. Jos Geerts. We moeten even deze uh, documentaire onderbreken, want er is een spookrijder. Rijdt u op de N31 van Drachten naar Leeuwarden... dan komt u tussen Drachten en Garijp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N31 van Drachten naar Leeuwarden... dan komt u tussen Drachten en Garijp een spookrijder tegen. In 1995 wordt majoor Jos Gelissen uitgezonden... naar het Servische gedeelte van Sarajevo. Ik was zo naïef om te denken van ik kan er wat aan doen eh, voordat ik wegging. Nou, daar was ik snel achter dat ik totaal niks kon betekenen. Maar al snel probeerde ik die gedachten gewoon te verzetten... en mij er buiten te zetten, tussen de oren. Dus ik, ik zag het wel, maar ik zag het eigenlijk meer als een film ging ik het zien. Het is, het is een oorlog, als ze, willen, als ze zichzelf willen kapot maken, dat vind ik prima... Ik, ik, ik ben hier waarnemer, het gaat mij hier niet gebeuren dat ik hier mentaal daar in, in, in word. Op 11 juni 1995 wordt de Bosnische stad Srebrenica ingenomen. Tussen de 7 en 8000 moslimmannen worden gedeporteerd, terwijl ze formeel onder bescherming van het VN-bataljon staan. Binnen de Verenigde Naties groeit nu de steun voor het idee om VN-troepen in de toekomst meer bevoegdheden te geven. Niet leidzaam toezien hoe bevolkingsgroepen worden uitgemoord, maar daadwerkelijk en gewapende hand ingrijpen. Pas na Srebrenica verandert er iets bij de VN. De blauwe helmen worden ingeruild voor groene. Nederland reageert over het algemeen lauw of uitgesproken negatief op de militairen die terugkeren. Jullie hebben een paar lastige dagen meegemaakt, maar zijn jullie echt een levensgevaar geweest? Nee, toch? Ja, dat werd er gezegd, dat werd er gedacht. Even van de journalisten van de NRC Handelsblad zei van, er is niet gevochten, dus ze zijn laf. Nou, leuke berichten om mee thuis te komen. Dat soort cumulatieve factoren, ja, dat, dat, dat betaalt zich terug na een paar jaar. Ook door defensie worden de veteranen niet zo prettig opgevangen. Dat vertelt Roy Kolmer, die het zelf aan de lijve ondervond... We hebben zwaar plichten opgelegd uh, gekregen. We mochten nergens uh, mee praten, zeker niet met de pers. En door bepaalde omstandigheden werden we soms uh, rare dingen geroepen. Vermoordenaar. Je ziet dat uh, bij de eerste periode, de periode 92 tot 95, het aantal mensen dat psychische klachten heeft, het aantal mensen dat een posttraumatische stresstonus heeft, aanzienlijk hoger ligt dan bij de latere missies. Of dan het gemiddelde, 8 à 10 procent. Maar onze uitzending staat bekend om uh, de meeste zelfdodingen en de meeste uh, PTSS-gevallen. En na onze uitzending heb ik zes, uh, ja, zes collega's uh, weg moeten brengen... die er zelf een einde aan hebben gemaakt. Maar ook tijdens de stabilisatiemissies vanaf eind jaren 90... kan er een voedingsbodem voor PTSS worden gelegd, zegt Renier Pol. Ook al was er niet eh, zoals in 92 toen de oorlog nog in volle gang was, dat er continu geschoten werd en geweld was... was er wel continu die sfeer van geweld. Die sfeer van het kan elk moment misgaan. Er hoeft maar iets te gebeuren en het ontploft weer. Wat je zou denken is dat een, een, een loopgravenoorlog, oorlog... of een, echt een Tweede Wereldoorlogscenario meer problemen oplevert... dan wat wij dan tegenwoordig zo even een vredesmissie noemen. En dat blijkt dus eigenlijk niet zo te zijn. Inmiddels is er veel veranderd. Sinds een aantal jaar biedt Nederland relatief veel nazorg voor veteranen. Er wordt bijvoorbeeld een zogenaamde cooldown periode ingelast. Bijvoorbeeld in, in Afghanistan, weet ik, daar wordt daar uitgebreid over gesproken. In de periode dat ik er zat en daarvoor, was dat niet. Waarom heb ik dat niet eerder geweten? Waarom heeft niet iemand mij eerder geholpen? Waarom heeft niet iemand mij opgevangen destijds al? It's a long road. No back. En toch zegt Chris Klep blijft er een schizofrene relatie tussen defensie en trauma bestaan. Klachten volledig erkennen, dat doen ze niet. Ja, dan maak je de organisatie ook niet meer geloofwaardig. Want de essentie van de organisatie is knokken, vechten. Een masculine organisatie. Je have an army that doesn't enjoy fighting, right? De grenzen van de nazorg zijn dan misschien ook wel bijna bereikt. Als je posttraumatische stress echt wil uitsluiten, moet je ervoor zorgen dat er geen trauma's zijn. En dat is een illusie. Het enige wat Defensie volgens Chris Klep kan doen... is volledig open zijn over die lastige verhouding. Erover praten en benoemen dat oorlog oorlog is. Dat is iets waarvan ik denk, en daar ben ik een beetje pessimistisch over... dat we dat nooit zullen kunnen. Want oorlog, dat hoort niet bij ons. Het is een activiteit die we buiten de maatschappij hebben geplaatst. Op het moment dat we dat deden... zeiden we eigenlijk ook tegen degene die daaraan deelnamen wat jullie gedaan hebben... Is een wereld die wij niet kennen. De adrenaline raakte een keertje op. I remember sitting there with a handgun in my lap, thinking about blowing my head off. Het kaarsje was helemaal op. You feel very lonely and you don't know what's wrong with you. Ik weet het niet van. Dat is het slot van het tweeluik. Mannen huilen niet, van Laura Stek en Eefje Blankenvoort. Met heel veel dank aan de medewerking van alle veteranen... wiens verhalen nog uitgebreider terug te horen en te zien zijn... via www.hiddenwounds.be. Hidden Wounds, dus verborgen wonden. Daar is de interactieve documentaire van Prospector en Thomas Kaan te zien. Wilt u ons iets zeggen, mailt u dan op ovt.vpro.nl. En we hebben een website, geschiedenis24.nl, met daarop te zien. En wat daarop te zien is, hoort u nu van Mannix Koolhaas. Goedemorgen, ja. Mannix. Ja, dag Matthijs, goedemorgen. Um, ja, ook wij kunnen daar natuurlijk niet omheen. De landing bij Scheveningen, het uh, ja, 25-jaarlijks, want dat is de bedoeling... dat we dat elke 25 jaar na blijven spelen, dat was natuurlijk gisteren ook weer... Uh, het hoogtepunt van de start van de herdenking van 200 jaar Koninkrijk... het was in mijn ogen toch weer een wat koddig gezicht... maar in dat opzicht past het wel in een lange traditie... want al in 1913 zijn er voor het eerst filmopnames gemaakt... van het naspelen van die landing toen door regisseur Louis Crispijn... Van de Hollandia Filmfabriek. Het was onderdeel van een uh, groter geheel. Een film die heette Oranje en Nederland. En die destijds uh, in première ging. Ook ter gelegenheid natuurlijk van de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het uh, Koninkrijk. Althans. Zoals we dat uh, volgens de mythe willen doen, geloven met die landing. En leken die uh, oude beelden een beetje op wat er gisteren te zien was? Ik vond ze eigenlijk veel leuker dan wat je gisteren zag. Ik bedoel, dit was gewoon ook echt heel oud en uh, krakkerwikker. En uh, ja, het uh, liet meer aan de verbeelding over dan wat ik, uh, wat ik nu zag. Eh. Ja. Uh, ja, verder hebben we ook nog beelden uit 1963. Toen was het ook al wat treurige bedoening. 150 jaar na de landing en uh, de allerleukste zijn uit 1988. Toen ging namelijk Bullen van Berkel als een razende reporter van Cake op de Week naar Scheveningen... om een geheel eigen verslag te doen van die landing. Dat uh, is ook geschiedenis geworden. Uh, tot slot nog hebben we een uh, hele mooie film vanwege uh, de andere tijdenuitzending van vanavond... over de strijd om de open Schelde kwamen wij op het spoor van de film die Bert Haanstra in 1983 maakte onder de titel Nederland. Het was een commerciële film bedoeld onder andere voor de KLM om in de vliegtuigen te draaien. En daar zie je eigenlijk Nederland van boven. Hij kreeg een helikopter, mocht doen wat hij wilde en heeft een prachtige film gemaakt... die helemaal laat zien hoe Nederland er van bovenuit zag. geschiedenis24.nl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 Vanavond om 9 uur. Oké, dan kan bewegen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. <tie> Zweden zijn aantrekkelijk.